Freddy van Tijn met het NOS Journaal. President Menangakwa van Zimbabwe breekt een buitenlandse reis af... om terug te keren naar zijn land vanwege de hevige protesten deze week. De benzineprijs werd meer dan verdubbeld. Daartegen wordt al ruim een week gedemonstreerd. De president stond onder druk om terug te komen... vanwege het gewelddadig optreden van veiligheidstroepen... in een poging de onrust de kop in te drukken. Volgens de politie vielen bij de protesten enkele doden. Mensenrechtengroepen spreken over tientallen. Er zijn ook honderden mensen vastgezet. Menangagwa gaat nu niet naar het World Economic Forum in Davos. In Ridderkerk is de bedrijfsleider van een supermarkt... gisteravond zwaar gewond geraakt bij een overval. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens RTL Nieuws ligt de man in coma. Dat kan de politie niet bevestigen. De overval in Ridderkerk was gisteravond. Rond acht uur kwam een gemaskerde man de winkel binnen... en stak na een korte worsteling de bedrijfsleider in zijn borst. Naar die overvallen wordt nog gezocht. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet bekend. En demonstranten zijn in Athene slaags geraakt met de politie. 60.000 mensen waren de straat opgegaan omdat ze boos zijn dat het buurland nog steeds Macedonië in de naam houdt. Het gaat nu Noord-Macedonië heten. Griekenland heeft zelf ook een regio die Macedonië heet. De betogers gooiden met stenen, verf en vuurbommen naar de politie. Die reageerde daarop met traangas. Negen agenten zouden gewond zijn geraakt. Het Griekse parlement stemt binnenkort over de naam Republiek Noord-Macedonië voor de Noorderburen. Het weer. Vannacht is het droog. De minima liggen tussen de min 4 en min 8 graden. Morgen vooral in het midden en noorden bewolkt. Blijft wel nagenoeg overal droog. In het zuiden is er geregeld zon. Het wordt 2 tot 4 graden. Dinsdag kunnen er enkele centimeters sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal.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 De tekst die is afkomstig van een artikel dat ik geschreven heb en dat staat december 2018 in het uh, magazijn Spiegelbeeld. Mocht je dit programma later horen en je wilt het artikel toch nog eens rustig lezen, het Spiegelbeeld uh, magazine is altijd bij te bestellen op de website van uh, Spiegelbeeld.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 Walking from nowhere to nowhere I was whispering To the watery moon. Oh, how did you come To pick me up there She smiled I'm chosen the stars There's a ray coffee instead we'll drive into the east and soon we'll meet sunrise You must leave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 Commencing Six, countdown five, engines on 4 3 Check ignition and may God's love be with off. you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 dat mensen allerlei dingen kopen die er leuk uitzien en waar ze verder niks aan hebben en ook weer snel uh, weer weg doen en dat de werkelijke vragen van, uh, van geest en ziel zeg maar uh, <lacht> luister even landlord, prachtig lied Price on my soul. My burden is heavy, my dreams are beyond.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 to move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 Als je naar Xereva luistert, dan luister je eigenlijk naar uh, een verhaal van 1000 jaar oud, 1200 jaar oud. Maar vooruitkijken, vooruitvoelen, is ook mogelijk. En de gedachte dat heel veel mogelijk is. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...